Hallo, het is 18 november en uh, vandaag is er een eenheidsmars geweest voor de eenheid van België in Brussel en daar waren zo'n 35.000 betogers uh, die dus opkomen om dit land niet te splitsen, ik herhaal niet te splitsen dus uh, ik vind dat een duidelijk signaal is naar onze politiekers toe om dat dan ook niet te doen Natuurlijk moet er een staatshervorming komen, ik ben trouwens voor confederalisme met een minimum aan uh, ministeries en ministers in het uh, nationale regering. Maar ik vind ook dat dit land toch een beetje moet blijven bestaan. Noem het Belgium Light, zoals ik al eerder zei. Maar uh, ik vind dat we moeten blijven overleggen met de Waalse. Politici met de Walen, we zijn één land en ik wil dan ook dat dit land één blijft. Zo simpel is dat en zo simpel zal ik daar altijd in blijven.